9 uur. Jobboot met het NOS Journal. De grote brand die het noordoosten van de Canadese staat Alberta teistert, is nog altijd niet bedwongen. De bosbrand breidt zich uit door de harde wind en bedreigt een gebied zo groot als de helft van de provincie Utrecht. Zo'n duizend brandweerlieden zijn dag en nacht in de weer om het vuur te bestrijden. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Ruim 90.000 inwoners zijn geëvacueerd. In Alberta is nu alle hoop gevestigd op de natuur, want morgen gaat het regenen. Sadiq Khan is de nieuwe burgemeester van Londen. Hoewel de officiële uitslag nog niet bekend is, melden Britse media... dat hij meer stemmen heeft gekregen dan zijn conservatieve tegenstrever Goldsmith. Na acht jaar krijgt de Britse hoofdstad weer een Labour-burgemeester. Khan neemt het sokje over van de conservatief Boris Johnson... die sinds 2008 burgemeester van Londen was. De verkiezing van Khan is bijzonder. Hij is de eerste islamitische burgemeester van een Europese hoofdstad. Hij zit sinds 2005 in het Lagerhuis. De hoofdredacteur van de Turkse krant Tchuriyet, die vandaag een aanslag gepleegd, moet vijf jaar en tien maanden de cel in. De chef van de politieke redactie van de krant is veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf. Ze stonden onder meer ter voor het openbaar maken van staatsgeheimen. Toen de hoofdredacteur voor het gerechtsgebouw in Istanbul journalisten te woord stond, opende een man het vuur op hem. Hij werd niet geraakt. Een verslaggever bij hem in de buurt zou wel gewond zijn. De politie kon de dader snel oppakken.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 Het weer vanavond en vannacht helder. Ook morgen volop zon met temperaturen tot 25 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind. Ook zondag zonnig, dan wordt het 23 tot 25 graden. Na het weekend eerst nog zomers. Vanaf dinsdag meer bewolking en kans op een enkele bui. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu. Zie het. En wij gaan door met Armin van Buren in de derde uur... met pingpong in de Hardwell Remix. Beachmaster ZFM, welcome to your weekend. Ja, dat was Hartwell en Armin van Buren met pingpong in de remix. Kleine technisch probleempje. We gaan het even oplossen en dan zijn we zo weer bij jullie terug. Let's make it happen tonight Let's make it happen Ja, Kelvin Harris en Nio met Let's Go. Oh, let's, go. Oh, let's, go. let's Go van Nio en Kelvin Harris. Dames en heren, voor de luisteraars die net inschakelen, of die het nog niet meegekregen hebben: er is een grote brand gaande in de Krukjes. En dat houdt in dat voor de voltallige. ...Kennemerland gemeentes. Uh, een uh, noodoproep is uitgegaan. Iedereen wordt geacht zijn de ramen en deuren dicht te doen. En zorg dat je niet teveel naar buiten gaat. Uh, is pas net binnengekomen, dus zal voor nu voor zandwoord nog niet heel belangrijk zijn. Maar hou het toch even in de gaten. Zorg dat je je ramen en je deuren netjes dicht houdt. En ook als je niet meer naar buiten hoeft, doe dat dan niet. Er is een chemische brand in de krukjes. Hou dat in de gaten. Intussen zijn wij met de derde uur bezig, ZFM Beachmasters, Welcome to Your Weekend, aflevering 21 van Jaargang 1. En wij gaan intussen verder met Bad featuring Vassie, de radio edit van David Guetta en Showtech.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 Het derde uur alweer. En we zijn lekker bezig, Tim. Ja, we hebben het weer nou al zin, hè? Het is weer gezellig. Dat is mooi. We hebben straks natuurlijk nog steeds het appje van de week niet te vergeten. En we gaan er even wel op stappen. Maar uh, ja, ik heb nog wat kort en krachtig nieuws. Vertel. Wat heb je te vertellen? Ik heb, uh, ja, hoe noemen we dat? Uh, ik heb net even de persverlichter gesproken van Veiligheidsregio Kennemerland. En waarover dan precies, voor de mensen die het Over, nog niet uh, er is momenteel een grote brand in de Kruikiers op de Kruisweg 43. En uh, dat is een uh, brand achter een uh, achterwoningen. Het gaat over een bedrijfspand. Twee bedrijfspanden om precies te zijn. En um, ze zeiden: de brand is op momenteel grip 1. Waarom grip 1? Zullen mensen zich afvragen. Nou, er zijn uh, vier verschillende situaties. Waar je het hebt over een. Nou, we hebben het over een vuilnisbakbrandje. En dan gaan we wat erger huisbrandje of uh, thuis, en keukenbrandje. En dan, ja, steeds erger, erger, erger. En dan grip 1 is eigenlijk het ergste wat je kan hebben. Ja? Oh, dat, is, uh, dat is wat nu aan de hand is. Nou, we hebben nu dus schip 1. En dat is niet uh, zozeer door de brand, maar tevens door de waterwinning daar. Okay. Het is een heel benauwd straatje. Je kan amper komen met voertuigen. En ja, nou, je weet het. Er zitten uh, zit, uh, zit nou 3000 liter water in, in zo'n. Uh, Vrachtwa een vrachtwagen. In een brandweerwagen. In een brandwagen, ja, ja. En dat is natuurlijk met uh, die hoge drugsspuit hier hier hebben ze zo leeg. Is dat er zo uit, ja. Dus uh, ze moeten een waterleiding aanleggen van, uh, ik neem aan, daar de Leidsvaart. Dus het gaat, is het, gaat dat, het right? even duren voor ze brand onder controle hebben. Ja, eigenlijk zijn. Brand is, is nog niet brandmeester in ieder geval. Het is een ja. uh, chemische brand, begreep ik. Ja, die kwamen uit die rookontwikkeling. Er is nu, dat uh, hebben we verpersvliegtuig, rook, uh, de rookontwikkeling is zo desmatig erg dat het nu naar Heemsteden trekt. Oké. Okay. Dus ja, Zandvoort, Bloemendel, Harlem. pas ook op daarvoor natuurlijk niet te vergeten. Ja, zorg dat je gewoon lekker je ramen de deuren dicht houdt. En Zo dan heet een, is het ook niet meer. Eén positief dingetje: er zijn geen slachtoffers, dus daar, dat is nou, mooi. Nog niet? Nee, nou, gewoon niet. We hopen <laughs> okay, dat ze ook niet meer komen. Okay, okay. Om tien uur dan bellen we nog even in met de persverlichter. En die ja. uh, zal dan het situatie vertellen na het overleg dat ze hebben gehad. Dus na het en nieuws uh, van tien uur uh, gaan we nog heel ja. eventjes door om eventjes al het, uh, het plaatselijke nieuws ook nog door te kunnen brengen. Het is een Kwart voor uh, tien. Nog even een kleine update van hoe het uh, ervoor staat. Dan uh, na tien uh, hebben we het door. En wij gaan lekker verder met het nummertje. Yes. Robin Schulz met Judge. Nou, we gaan een andere doen, net. In plaats van een uh, klein beetje verkeerd geroepen door onze grote vriend hadden wij... Uh... Nee, het is wel goed geroepen, alleen je pakt de andere, andere computer. Oh, was dat het? Nou, Can't Stop Playing van Dr. Kugo in de Oliver Helms remix. Hé, hey, uh, ja. Ja. Volgende ja. week, hè, jongens? Ja. Hey. Dan is het uh, helaas wel dat weer wel. Vrijdag de 13e. Oh. Maar we hebben, we hebben die vrijdag wel heel veel te brengen hier eigenlijk. Op ja, uh, ZFM wat, Zandvoort met uh, ZFM Beachmaster. Welkom to the weekend. Wat voor, leuk, wat voor leuks hebben we namelijk volgende week? We hebben een verjaardag. En. onze DJ! DJ Stonehaven. DJ Heaven is er weer. Maar uh, ja, het wordt eigenlijk. Uh, de ZFM Beachmaster. Welkom to the weekend Stone Stonehaven. die uh, birthday page. Zo. So. Nee, nee, oh... De Quinten Birthday Bash. De DJQ Stone Heaven Birthday Bash. Welcome to the weekend party. Bij ZFM Beachmaster. aardig uit. Gehoogd? Nee, die zegt goed. Maar het is dan gehoogd bij ZFM. Zandvoort. Zf Beachmaster, sorry. Precies, zoiets. Heb je nog wat leuks voor ons in petto volgende week, Quinten? Taart. Bier? Taart. Ja, bier? Dat is eigenlijk alles. Bieren? Daar denk ik voor. Als jij dan voor die rondingen regent, dan kunnen we het liedje draaien. Bieren. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Het is nog altijd geen 11 uur geweest. We kunnen nog altijd geen scheldwoorden gebruiken op de radio. 1 rondjes. Ja. Tralalala. Nou, Laten we eerst zorgen dat onze uitzending volgende week uh, knap in elkaar zit. En uh, vandaag wat langer door dan gepland. Na 10 ja. uur komen we ja. nog ja. even buren terug met uh, veiligheidsvoorlichter uh, van uh, Regio Kennemerland. Ja, precies. Die gaan we even, even bellen. Uh, aan de brand aan, aan de Kruisweg 43. Wat betreft een uh, grip 1 achter een woning in een bedrijfspand. Uh, rook nu, trek nu naar Heemstede toe. Dus hou ramen en deuren gesloten. En als je op straat loopt, probeer zo snel mogelijk naar binnen te gaan. En uh, ja, voor hetzelfde geld ook in Haarlem als ze luisteren. Komt die rook daar naartoe. Hou het goed in de gaten. En ook voor alle zantwoorders natuurlijk. En niet tevreden. En bent yes. geld. Goed in de gaten houden wat er gebeurt. Hou deuren en ramen dicht. En wij gaan intussen door met, en nu mag je het zeggen Jonas. Robin Schulz en Judge met I show, I show Me Your Love. Let's it. Sorry, can I sit down? Ik heb een beetje last van het hoesten vandaag, maar normaal is ja, dus hebben het is met crisscross Chris crisscross Amsterdam en criss geeks. Hey, Sex. intussen is het tijd uh, voor het weer. Zal ik die dan maar even doen? Ja, uh, doe jij het weer er even bij pakken, zou ik zeggen. Of wil jij maar ook doen? Nee, ik doe het wel. Zal ik het doen? Doe jij maar. Het weer van de metergroep voor de avond. Morgen en, uh, ja, die morgen erna. Vanavond na een lange tijd aangenaam. Vannacht ook helder en niet kouder dan 10 tot 13 graden. Morgen zon overgoten en zomers warm weer. Met de middagtemperatuur rond de 25 graden en uh, ja, zondag nog warmer, alleen uh, ja, ietsje meer wind. Ja, we gaan het meemaken jongens. Uh, over zondag gesproken, uh, we zitten zondag natuurlijk lekker uh, bij Café 4 met z'n allen. Naar en met een bier? naar Ajax. Ja, we gaan, gaan naar Ajax kijken inderdaad. Hey, uh, hoe zit het, uh, heb je dan nog nieuws over de brand in de krukjes? Ik hoorde we er wel nog van, een uh, verkeer in, dat ben je vergeten volgens mij. Verkeer? Nou, maar er stonden geen files meer toch? Oh, jawel. Oh, staan er wel nog files. Maar nee, met deze kan het ook. Met oh, deze nou, dan gaan doen. we ook naar files luisteren. Zal ik dat met deze doen gewoon? Hey, uh, we hebben er eentje bij gekregen. Dat is op de A1 Amers Amsterdam Amersfoort. 9 minuten vertraging tussen Muiden en naar de West. Waarom? Er is een, uh, een pechgevalletje. Oh. Een rechterrijsgrook uh, afgesloten. Zielig voor diegene. <laughs> hey, uh, op de A73 Nijmegen-Maasbracht. 8 minuten vertraging tussen Kuik en Haps. Filevorming, gemiddelde snelheid 30 km/uur. Ongeval, rijrichting gesprek. En dat is nu nog maar een anderhalve kilometer. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Naar verwachting is de weg weer om 7 uur vrij. Om 7 uur? Om uh, 3 uur, sorry. 3 uur vannacht pas? Ja, die melding begon om 7 uur, sorry. Ah, oké. Okay. Nee, dat is wel flink dan? Ja, dat is een hele goede. Maar pas om 3 uur s'nachts ook, hè? Weet En uh, op de A73 Maasbrach, Nijmegen, 8 minuten verdraag tussen Haps en Kuik. Die staat Daar gaat de file rondleggen. van uh, 1,4 kilometer. Maar uh, door even slim en gaan via de N264, dan kom je er ook. Maar je bent alleen een stuk sneller. Uh, uh, We hebben er nog eentje staan, hè? Tenminste, die andere. Die flitsertjes. Oh, de flitsers, ja. Op de A29 hectometerpaal 95.6. Er staat er ook eentje. En op de N345 hectometerpaal uh, 95.6. Nou, toevallig. Ook even van je gas gaan, hè? Even shortshiften. Even shortshiften, Komt even dan mag je 50. Dus, uh, <laughs> ja, precies. Niet 120. Oh, oké. Okay. Hé, hey, maar ik heb een uh, kleine melding weer gehad. Oh, betekent. Ik uh, ben op de hoogte grauwen, om het zo te zeggen. De brand, nou, voor de mensen die het nog niet weten. Brandkrukje is op de Kruisweg 43. Het betreft een, uh, een loods achter een woning. Maar ik zie hier, dat is de melding die ik krijg... dat hij nu naar grip 2 is gegaan. Oh, oké. Okay. Dus het gevaar is een beetje, lijkt een beetje. Nee, het is niet geweken, maar niet zo waarschijnlijk het zijn, is het, het uh, overslaan, overslaggevaar, weet je wel, dat hij ja, overslaat naar ja, ja. een ander gebouw. Is minimaal. Oké. Okay. Nou, we gaan het horen zometeen. Intussen gaan wij door met Don Diablo remix van Don't van Ed Sheeran. Ja, laatste kwartiertje is altijd lekker, hè? Dan, dan, dan. Je zegt er helemaal verfist. de nummers voorbij. We gaan na tien, gaan we nog bellen. Oh ja, we gaan nog even bellen met de versleutelde. We nog wel twee of drie nummers zeggen. ik kreeg net een whatsappje en ik begreep dat het allemaal wel enigszins meeviel allemaal. Mensen daar op straat nog. Iemand een vriendje van mij reden langs en die zei dat het enigszins meeviel, dus een vriendje. Ik wist niet dat je van die kant was. Nou, zo erg ook weer niet. Oh. Hé, maar omdat wij zo'n leuk derde uurtje hebben vandaag hebben wij onze enige echte Q, also known as Quinten Brouwer, in de studio. Onze bevrijderspop uh, hekbeveiliger, ja. slecht ja. En de man ja, die volgende week ja. jarig is, waardoor wij een ultieme birthday bash gaan draaien. Ja, ik ga onder vele naam, hoor ik. ik, uh, ik ja, precies. Oh ja, we hebben ook nog een... die moet even genoemd worden hier. Dat is... Um, um, wacht even jongens, ik moet even twee seconden denken. Oh ja, dat is alcoholist, tot de macht, uh, nee, al alcoholist xxl tot de macht bier. Jongen, Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, Jongen. En uh, ik zie hier, ik krijg een appje met Quinten, met uh, gefeliciteerde uh, hoedjes. Maar uh, nee, hij is vrijdag pas, ja. <laughs> hij is volgende week vrijdag, <laughs> Luisteren ja, naar die radio, we ja, doen het, het hier is, niet voor niks, Het he? is allemaal niet zo moeilijk het leven, hey, maar uh, Quinten, we beginnen niet voor niks over jou. Jij hebt het ja. leuks voor ons, een leuke Ja, uitkom. ik heb uh, deze week twee appjes liggen. Oeh, de apps van de week. Waarvan één, <laughs> want ja, jullie weten allemaal wel, die nutteloze sites, en daar is nu een appje van gemaakt. Kan ik een korte broek aan? .nl, dacht ik het wel. En die is nu voor de iPhone beschikbaar En wat zei die vandaag? Ja. Mooi, dan ben ik uh, korte broek conform. Precies. De tweede is Zaagmans. Daar hebben wij het nog over gehad een tijdje geleden. Oh ja, Zaagmans. Hebben eerder voorbij ja. komen inderdaad. Ja, dat is voor Samsung en... Uh, of tenminste voor Android en <coughs> and iPhone. Als jij... Ja, uh, kan ik hem ook op mijn... Uh, Nokia um, 3310 uh, ja. Ja, natuurlijk. Ik denk dat dat wel. wel als jij er Samsung Android op kan gooien, natuurlijk. Nee, gewoon een Nokia hebben. Nee, dan niet. Ah. Maar vertel, wat houdt Zaagmans precies? Op woensdag 12 uur smiddags middags is het Zaagmans. De week is er midden En op de app zie je pardon, op de app zie je voor woensdag 12 uur dat het nog niet Zaagmans is en daarna wel. Dus eigenlijk heb je alleen wat aan die app op woensdagmiddag 12 uur. Ja, en dan zie je of de week al meer is of niet. En daar hebben we trouwens even tussendoor onze andere oh. app-expert, ja, Bouke. Uh, dat is de man die net uh, in de buurt van uh, de brand reed. En volgens mij, uh, Bouke, ga snel zitten en roep wat je gezien hebt bij de brand. Jij bent nou, er live nou, bij geweest. Nee, dat doen we dan. We gaan eerst even app, uh, en dan gaan ja, we ernaar... de app behandelen. maar de apps hebben we behandeld. Bouke, vertel. Wat heb je gezien? Wat ik heb gezien bij die brand? Nou, eigenlijk uh, vrij weinig. Oké. Okay. Ja, want wij hebben net met de uh, veiligheidsregio Kennemerland gepraat. Natuurlijk, jij heeft even gebeld. En die zegt, uh, er is veel rookontwikkeling. Ja. Momenteel grip 1. Ik zag net dat hij afschaduwt was naar grip 2. Um, er zijn geen slachtoffers en dat soort dingen, maar er is wel gevaar voor de rook. En dan als jij zegt, van, er staan mensen gewoon te kijken vanaf de brug. Ja. Dat lijkt mij dan een beetje dichtbij. Nou, wat ik heb gezien, uh, stonden er mensen. Er stonden wel twee afzetborden en, uh, en uh, ja, een politieauto aan de boel uh, veilig afstand te houden. Ja, misschien is dat dan de stress, want we hebben over, uh, ja, dat is nu aan de gang, een bespreking, zover ik weet. en ja, dat zei hij inderdaad. Uh, daar ja. weten we over een kwartier meer van hoe het in elkaar zit. Ja, als ik het zo hoor, dan denk ik dat het allemaal wel meevalt. Ja, het is uh, een lullige, lullige plek waar het in de brand uh, staat, want er zitten gewoon een hu uh, 20, 30 huizen omheen. Ja, maar er zit ook niet zoveel afstand tussen, weet je. Het ligt allemaal dicht op elkaar in krukjes, dus dat kan je zo overslaan naar de buren toe. Vandaar dat het waarschijnlijk... Uh, maar ja, je dan heb, je neem, pakken ze het altijd hoger dan dat wat het is. Je hebt geen grote last van rookontwikkeling gehad in de buurt? Nee. Zij hebben wel een oh, kamersplank okay. daar zit. Nee. <laughs> <laughs> nou ja, tegenover waar het was, uh, zitten de sportvelden. Nou, okay. Daar waren gewoon nog jongens aan het voetballen. En uh, ja, volgens mij, wat ik heb gezien, stond ook nog het, uh, het clubhuis van de Hongbalvereniging was nog open. En stonden mensen op het dras gewoon uh, oh, okay. te kijken of iets te doen. Nou, dan uh, zal het ja, uiteindelijk ik, allemaal... Ik, al... ik denk dat het meevalt, maar je weet ja. het niet. We horen het straks van de, de expert. Juist, we gaan even de persvoorlichter uh, spreken Zometeen. Intussen gaan wij verder met Treasured Soul van Michael Calvan. Is creeping up on you. No confiding nor abiding to no rules. And now I'm content knowing that I'm here with you. Hier right van Jess Glynn. En dan gaan we door met Pitbull featuring The Wanted. Have some fun. ZFM op 106.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Have some fun. I got a feeling that I'm not the only one, the one All said, I gotta do is take you home I got a feeling this party has just begun It's all I want Reporting live from the UK I got a feeling that I'm not the only one It's all I want The ones that understand my life The ones that understand wrong is right Let's do something wrong tonight You name it, I'll do it Holy's the fluid in Spanish, I'm fluent That means my tongue is bilingual Ready to play with that spot where you tingle Gotta got a bingo She's a star Ringo. Her and two friends, mmm, I like that lingo She asked if I'm single, I said of course not And she loved it Next thing you know, we are both having fun in public All I wanna do is have some fun This Marriage. She got me up like the Eiffel Tower. No Paris. Mama, you can fuck like a rabbit, but no diamonds, no carrots. She asked if I was single. I said, Of course not. And she loved it. Next thing you know, we were both having fun in public. Have some fun, people The Wanted. De zit er ook op erop op. Na het nieuws zijn we weer zoveel bij jullie terug met de, de VKR van uh, Kennemerland. En dit is uh, Dua Lipa. Oh nee. Ja, wel. Jawel. Hey, Wat is Dua Lipa? Be the one. Be the one. ZFN Beach Beachmasters, welcome to the weekend. I see the moon, I see the I see the Oh, when you're looking at the sun. fooling anyone